Feyenoord, dus beide ploegen, zouden het graag binnen 90 minuten af willen maken. Paas van Blind is niet goed, komt in de voeten van Martens Indy. Die speelt hem op Klaasie, maar Klaasie ook heel slordig. Levert zomaar in en dan kan de bal bij Fischer komen. Fischer wordt uh, opgevangen door Van Beek. Goed gedaan door de verdediger. En zo is het gevaar geweken voor Feyenoord. Met Pelle, die uh, er dan probeert uit te komen. Moet dan veel afschudden, maar wordt eigenlijk teruggedrongen op eigen helft. Jan Maat levert weer in bij uh, Danny Blind. Blind let niet goed op. Immers pakt hem de bal af en nu schaken aan de rechter kant. Maar pas 10 meter over de middellijn. Versnelling van schaken. Komt naar binnen. Speelt immers aan. Er staan nog twee man aan de zijkant. Filena is er één van. Boetjes is de ander. Filena kiest vanaf links voor de verre hoek. En Vermeer moet zich dan terecht strekken om die bal naast zijn goal te tikken. Zo is fijner toch ineens weer gevaarlijk in de counter. Na precies een uur spelen en is het uiteindelijk Filena die met een aardige poging Vermeer weer eens test. Vermeer tikt de bal corner. Filena spoedt zich nu naar de rechterkant om die corner voor de Rotterdammers te nemen. Boetjes komt nog even vragen. Wil je hem kort nemen? Of doe je het met links gewoon meteen voor het doel vanaf de rechterkant? Ik denk dat, dat het laatste het geval zal zijn. Want de koppers staan voor. Zoals Pelle. Daar komt de bal richting de tweede paal. En daar is je Matthijsen die de bal overkopt. En uh, dat scheelde weinig hoor. Want hij kwam aardig voor zijn man. En uh, die bal gaat dan over het doel. Maar hij had er net zo makkelijk in kunnen vliegen. Want dat was uh, een goede actie van de man uit uh, de buurt van Tilburg. Uit Goorde, Die uh, dat uh, goed deed. Joris Matthijsen die nu weer zijn plek achterin heeft opgezocht. Want Ajax heeft balbezit via Borlussen. Borlussen de Deense linksachter speelt uh, Kierkies aan. Vervolgens naar Fischer. Allemaal aan de linkerkant. halfweg de helft van Feyenoord. Duarte weer. Die even om zijn as draait. Dus even kijkt. Nou ziet dat Feyenoord eigenlijk uh, bijna in zijn geheel. Behalve Pelle achter de bal is. Tensveel dan maar. En Duarte enzo laat Ajax de bal rondgaan. Op zoek dus. Nou, dat gaatje. En dat gaatje laat Feyenoord zo bij Tijd en wijlen wel vallen. Als je maar uh, snel genoeg de bal laat uh, rondgaan. Dat heeft uh, het spel van Ayers toch wel een paar keer bewezen. Ajax wat. Uh... Wat nauwkeuriger is in deze fase dan uh, Feyenoord. Daar waar Feyenoord eigenlijk wat nauwkeuriger was aan het begin van de wedstrijd. Zo is, uh, is, is het allemaal wel wat verschoven. Feyenoord heeft lange tijd aan het begin uh, moeten toekijken hoe... Uh, of Ajax heeft moeten toekijken hoe Feyenoord eigenlijk het beste van het spel had en de kansen. Maar langzaam maar zeker is het helft elftal van de Boer wel in de wedstrijd gegroeid. Zoals dat dus ook afgelopen zondag vanaf half vijf. Uh, hier ging in de wedstrijd tegen PSV. Densville is de man die uh, de balbezit heeft voor Ajax en blind aanspeelt aan de linkerkant. Tempo ligt nog steeds laag bij Ajax. Dat ging afgelopen zondag tegen PSV iets omhoog in de tweede helft. En nu proberen ze het ook met Fischer en Duarte. Maar dat lukt net niet. En dan glijdt Pelle weg. Kan overgenomen worden door Kierkic. Al vanwege de Feyenoord-helpbal naar buiten. Naar de rechterkant naar Davy Klaassen. Die nog niet zijn stempel op deze wedstrijd heeft kunnen drukken. Wel de bal goed brengt bij Kierkic. Kierkic bal naar voren. Boyan nog steeds een bal bezit. Rand op gebied wordt het voet dwars gezet door Van Beek. Maar weer is Klaasie wat roekeloos en levert twee keer in. En dan heeft hij mazzel dat de bal uiteindelijk bij Immers terecht komt. via een ajax En Immers speelt de bal richting Schaken. En die probeert met wat geluk. En dat lukt ook langs Denswil te komen. Glijdt langs Denswil, gaat nu richting Boorlissen. Nog altijd Schaken. Is er kwijt. Oh, wat een slechte bal. Want dan komt hij voor de goal uit aan de rechterkant. En dan kan hij heel hard op goal schieten in de korte. Hoek. Dat doet hij niet. Hij produceert een rolletje. Dat lijkt op een voorzet op Pelle. Maar Pelle is daar heel ver van weg. En zo levert de goede actie van Schaken uiteindelijk helemaal niets op voor de Rotterdammers. Geeft wel te denken dat Schaken er wel erg makkelijk afrekenen met zijn directe tegenstanders. Nu wordt hij niet gevonden door Boetius. Omdat Boyle er gewoon goed staat opgesteld. 63ste minuut loopt inmiddels. We hebben nu wel weer wat momenten voor Feyenoord gehad. Daar hebben de Rotterdammers lang op moeten wachten. Nu Ayers weer met Klaassen in dus minuut 63. Bij die 1-1 stand Duarte en Fischer. spannende wedstrijd met Duarte die probeert... De via Kevin Blom. Maar Blom, de man in het zwart, uh, deed uh, uh, niet wat uh, de Worte wilde. Maar uiteindelijk, nou toch niet. Heel dan komt de bal in Ajax bezit. Maar is het een goede actie. Maar wel een overtreding van Klaassen. Uh, overigens, wel een uh, sportieve wedstrijd tot nu toe. Alleen Joris Matthijssen, die voor een uh, overtreding met gestrekt been een uh, gele kaart kreeg. Vlak voor het doelpunt van Ajax, is uh, op de bonde gegaan bij Kevin Blom, die een goede wedstrijd fluit tot nu toe. En diezelfde Matthijssen mag nu een vrije trap nemen, doet dat op Van Beek. Van Beek over de middenlijn naar rechts naar Jammaat. Jammaat kan uh, tempo maken, Jammaat kan ook een voorzet geven en pellen aanspelen. Want uh, Denzel glijdt onder de bal door. Of langs de bal heen. En Pelle staat daarachter, maar Pelle moet dan heel snel handelen. Staat een meter of tien bij de goal vandaan schieten schiet hem uiteindelijk naast de goal van uh, Kenneth Vermeer. Maar zo komt uh, Feyenoord er wel keer op keer langs. En eigenlijk steeds toch bij die kant van uh, Schaken. Nu aan diezelfde kant. Maar dan uh, aanvallend Ajax, Kierkic en Fischer. Die komen er niet voorbij. Bal over de zijlijn via Sven van Beek. En Duarte mag nu halfweg zijn eigen helft gaan ingooien. Aan de linkerkant dus bij de Amsterdammers. Het gaat via Bojlesse. Het gaat via Denswil En het gaat nu via Veldman. Veldman kijkt. En wie loopt er vrij? Uh, de man uh, die zo blij was dat het... Uh... Rijksmuseum weer open was van Rijn. Hij is uh, aangespeeld, speelt de bal door. En loopt zelf door krijgt de bal van Schöne. Maar goed meegelopen door Martens Indy. En Martens Indy wordt dan even tegen de grond gewerkt door diezelfde van Rijn. En dan uh, heeft uh, dat gezien. En ook de grensrechter aan de rechterkant van het veld. En dus een vrije trap voor Feyenoord. Nee, het is niet goed. Maar het is wel heel spannend. En dat maakt het natuurlijk heel erg leuk. Want uh, er komt best wel dreiging van beide kanten gelukkig. Het is geen eenzijdige wedstrijd. En uh, daarmee maakt deze wedstrijd uh, dat je toch een puntje van je stoel gaat zitten. Want er kan elk moment zomaar iets gebeuren. Nu dan misschien met een aanval van Feyenoord via Matthijssen. Matthijssen gaat dan weer eens zoeken naar schaken. Maar die baas is uh, verre van. Goed, euh, ja, nou, ik denk zelfs dat Pelle gezocht moet worden. Die zwaait een beetje met zijn handje. Maar het was een beetje een zwabberbal van Matthijs. Uiteindelijk komt hij terecht bij Kenneth Vermeer. Blind, toch een beetje in het dreeuw punt op het middenveld. Speelt de Spanjaard aan. Kierkic voorin bij Ajax. Duarte aan de linkerkant. Duarte met Klaasie. Goede bal van Duarte. Langs twee man. En dan moet Kierkic van links naar binnen komen. Maar is het uiteindelijk Janmaat die op snelheid de Spanjaard bijhaalt. en hem over de achterlijn speelt. was wel een goede actie van Duarte. Aardig bedacht ook. Die bal tussen twee man door op de lopende Spanjaard. Maar Jan Maten liet zich dus niet in de maling nemen. Maar wel een corner voor Ajax aanstaande. Kort genomen, Schöne op Duarte. Duarte met de voorzet voor het doel. weggekomen door Immers, opgevangen Boetius. En kijken of er gecounterd kan worden. Ja, dat moet dan door één man. Nou, nu dan een tweede man, want Schaken heeft de bal. Maar Schaken wordt van de bal afgelopen door Davy Klaassen. Dat doet Klaassen goed, en via Schöne En achterin Boilers komt de bal terug bij Klaassen. Die een tackle ontwijkt van Vilena. En nu in balbezit is en even een hoog. Standje in huis had. Maar ik heb vanavond te weinig van deze jongen, volgens nog gezien. Want het is een uitstekende voetballer. Dat liet hij de afgelopen uh, 20, 30 seconden wel even zien. Duarte in balbezit aan de linkerkant. Ajax volgt het tempo wat. Met Fischer nu aan de linkerkant van het zwassel op het gebied van Feyenoord. Fischer met twee man. Moet terug naar Duarte. Die heeft tijd en ruimte om een voorzet te geven. Zoekt dan toch Janmaat op. Maar de achterlijn, via Jammaat, komt die voorzet voor de voeten van Klaas. kan niet meer dan wegwerken. En dan, ja, dat is toch, ik heb eerder gezegd, het gaat niet hand in hand. Blind en schieten. Maar hij komt wel steeds dichter erbij. Blind schiet. En schiet niet eens zo onwaardig. Maar in de handen van uh, Erwin Mulder het schot komt. Vanaf iets uh, van de linkerkant van het veld. Medetjov uh, 20. Goed, richting iets minder. Mulder kan makkelijk vangen. Ajax gaat weer verdedigen. Want Feyenoord probeert de snelle schaken te bereiken. Maar dat gaat gepaard met zoveel onnauwkeurigheid Dat zelfs Ronald Koeman nu uit zijn dugout is gekomen. Om te zeggen, ja jongens zijn we wel bij de les. Want Ajax wordt eigenlijk, nadat Feyenoord wat mogelijkheden kreeg, sterker en sterker. Nu Van Beek, die een aanval van Ajax onderbreekt. Lange bal van Janmaat komt weer bij Dentsville. En Ajax gaat weer aanvallen. Opvallend overigens dat Klaassi al een keer of drie, vier achter elkaar eh, rond zijn eigen strafschopgebied balverlies heeft geleden. Klaas die eh, in verband wordt gebracht met Benfica. Benfica zou heel graag Klaassi willen hebben. Zo gaan de producten in Portugal. Maar eh, men weet in het kamp Klaas eh, hoegenaamd nog van niets concreets. En dus speelt hij gewoon bij Feyenoord. Maar niet een van zijn beste wedstrijden vanavond. Want hij heeft veel balverlies. En nu heeft Dens de bal voor Ajax. Ajax lijkt eh, wat te willen gaan drukken. Wil wat eh, het overweer. Wicht gaan uitbuiten. Maar dan moet je niet de bal vanaf eigen... ...of vanaf de helft van de tegenstander... ...terugspelen op je keeper. Dat gebeurde nu wel. En dan uh, speelt Vermeer de bal op Boilers ...die nu halverwege de helft van Feyenoord is. Ja, daar mag ergens toch steeds komen. Nu de versnelling van Kirkic aan de linkerkant. Oh, blind vastgehouden door schaken, maar loopt wel door. Blind, daar komt de goal. Nee! Mulder, nee! Ja, wel! Kierkiet. De eerste kopbal is volgens mij van Lasse scheune. Die staat in het schafschroepgebied... ...dat is een uitstekende redding van Erwin Mulder... Maar dan uiteindelijk staat daar ook Bojan Kierkic. En die uh, krijgt de rebound eigenlijk in de schoot geworpen. En uh, kopt de bal in een uh, leeg doel, want Mulder ligt nog op de grond. En zo komt uh, Ajax via deze Bojan Kierkic op een uh, 2-1 voorsprong. In een fase waarin dus uh, Ajax net weer iets beter wordt dan uh, Feyenoord. Feyenoord de mogelijkheden heeft gehad. Maar slordiger en slordiger wordt Ajax ook wel erg ver laat komen. Rond het eigen strafstroomgebied. De voorzet van Blind. De kopbal van, uh, ja, toch Schöne. En de redding van Mulder. Maar uiteindelijk wordt de trekker definitief overgehaald... door het Spaans hoofd van Bojan Het is 2-1. Ja, en uh, ja, je voelde het een beetje aankomen. Ze gingen meer druk zetten, Ajax... Uh. De aanvallen liepen ietsje beter en uh, was overigens opvallen. Want daar was Mulder heel boos over tegen Klaasie, dat Klaasie niet uh, meeliep met Kierkic. Want die stond het dichtst in de buurt van de kleine aanvaller. En uh, dus kon Kierkic die afvallende bal, die terugkomende bal, die rebound erin koppen. Voor Ajax en 2-1 maken. VN Ajax. Bal bezit Ajax via Denswil. En ik kijk naar beneden. Er zijn al wat spelers. Ik dacht dat ik Zichtersson zag. Die zich aan het gereed maken was. Om eventueel in te vallen. Bal gaat naar Duarte. Duarte tussen twee man. Waaronder Klaasie. gaat langs Klaasie. Hij gaat langs Vilena. Speelt de bal naar Kirkits. Schöne. Schöne aan de buitenkant. Nee. Wordt naar Duarte gezocht. Duarte in bal bezit. Maar die wordt goed van de bal afgelopen door Vilena. Vilena naar immers. En dan kan er gecounterd worden door Feyenoord. Maar die counter wordt eruit gehaald door. Want de bal op schaken was niet goed genoeg. Nee, dan kun je ook zeggen dat Pelle niet weergaloos is. Dat zijn natuurlijk toch elementen die ervoor zorgden dat Feyenoord in elk geval met een prima gevoel naar deze wedstrijd ging. Eigenlijk iedereen tegen Utrecht misschien wel beter was dan voor de winterstop. Nou ja, dan krijg je toch het idee in deze wedstrijd zou je wel eens de bovenliggende partij kunnen zijn. Dat was ook wat Ronald Koeman dacht voorafgaand aan deze wedstrijd. Maar langzaam maar zeker heeft Ajax het overwicht gekregen. Natuurlijk. Zijn er momenten geweest van onachtzaamheid achterin bij Ajax. En zijn er momenten weggegeven aan Feyenoord. Want zoveel uitgespeelde kansen heeft Ajax ook zelf niet gecreëerd. Maar uiteindelijk toch uh, ja, met, uh, met deze fase net achter de rug. Waarin Ajax een overwicht krijgt. Zet het dan toch om in een uh, voorsprong via Bojan Kierkic. Fischer heeft uh, de bal. Staat in uh, de middencirkel. Het publiek kruipt er nog maar eens achter. En uh, de bal gaat uh, naar uh, Veldman. Feyenoord eigenlijk massaal terug op eigen helft. Ja, zal of iets anders moeten gaan verzinnen... of, uh, ja, ik weet het niet, uh, gewoon moeten blijven voetballen zoals ze deed... maar dan wat nauwkeuriger. Ja, er wordt wel eens gezegd van Ajax-publiek, ah, het is bioscoop-publiek. Als het goed gaat, dan springen ze. En uh, dus springen ze nu ook. Tijd niet gehoord, de 50.000 ruim. En uh, Palsen, die loopt even de, de grensrechter ondersteboven. Uh, Christian Paulsen die aan het warm uh, lopen is voor Ajax. En uh, we gaan in ieder geval Serrero zo dadelijk krijgen bij Ajax. Die gaat uh, invallen in het team van Frank de Boer. Bij twee En voorsprong met balbezit voor Feyenoord. Vilena wordt van de bal afgelopen door Klaassen. Klaassen, goede bal op uh, Kierkic. Bojan Kierkic is, uh, hij houdt hem wel even bij zich, want hij heeft geen steun. Brengt hem dan voor het doel, maar de bal op uh, Duarte is niet goed. Goed genoeg kan gepakt worden door Mulder. Nog 19 minuten als Erwin Mulder de bal heeft namens Feyenoord. Hij dus kijkt om zich heen. Het kan naar Sven van Beek, die stoïcijnse verdediger van Feyenoord. Het kan naar Klaasie, die krijgt hem ook van van Beek. Zegt tegen Van Beek, nou ja, schuif maar wat op aan de rechterkant. De backs gaan diep. Bruno Martezindi en Jan Maat. En Van Beek speelt er maar weer eens naar Klaasie. Klaasie in de breedte. Naar Joris Matthijs. Het is allemaal nog op de helft van Feyenoord. Het is Matthijs die nu de middenlijn overgaat. En een aardige bal geeft maar net te hard op Boetius. Die wel snel is, maar niet sneller dan Veldman. En dus kan Veldman in eigen strafschopgebied de lopende Boetius een halt toeroepen. En kan Ajax uitverdedigen. Sterker nog terreinwinst boeken. Want de bal gaat diep aan de rechterkant op Bojan Kierkic. Wordt door Matthijs over de zijlijn gekopt. Dan gaat Ajax ingooien. Maar niet voordat, um, ik denk, Duarte erop. Ja, ja, Duarte eraf. En Serrero uh, erop. Ik vind het jammer. Ik denk hij ook. Uh, Lerin Duarte heeft een uh, hele... Uh, een, een, nou, niet een hele goede wedstrijd gespeeld. Maar in ieder geval een, uh, een ruime voldoende gescoord. In uh, de 72 minuten die hij in het veld heeft gestaan. Serrero krijgt een huk, een omhelzing van uh, Duarte. En komt erin bij Ajax. Terwijl Deli Blind nog even wat dingen is uh, gaan vragen bij Frank de Boer. De aanvoerder van Ajax dus, Deli Blind, die nu zijn plekje inneemt. De inworp is voor Ajax, de voorsprong is voor Ajax. Het ziet er allemaal goed uit voor de Amsterdammers. Na 72,5 minuten spelen bij een 2-1 stand. Ik zie dat uh, en ook voor Armenteros zo bij, uh, bij Feyenoord gaat uh, komen. Die uh, is bezig om zijn jek uit te doen. En volgens mij nog een tweede, maar daar zit precies de ring boven zeg maar, waar we op zitten. Dus dat kan ik niet zien. De zit zitten nu tegenwoordig helemaal in de tribune. Maar ja, dat zien we straks vanzelf al als ze zich melden voor een, voor een wissel bij die 2-1 stand. Ajax moet wat, maar Feyenoord moet zeker wat, want Feyenoord moet nog wat creëren. Nu met Blind, die de bal speelt richting Serrero. Bal gaat over de zijlijn heen. Serrero krijgt die bal wat achter zich gespeeld. En Jammaat mag nu halverwege zijn eigen helft gaan ingooien. Jammaat, de rechtsachter van Feyenoord, kijkt dus om zich heen. Kan naar Klaasie, maar die wordt afgedekt door Serrero. Dan maar Pelle, die de bal laat vallen voor Immers. Dat gaat niet gepaard met het wordt dus al vaker gevallen nauwkeurigheid. Maar Feyenoord komt er nu wel aardig uit. Jammaat uiteindelijk met een lange bal richting Pelle. Doorzien door Veldman. En Ajax schakelt nu om via Bojan Kikic en Van Rijn op volle snelheid. Van Rijn uh, randstafs op gebied schiet. En schiet over. Dat was ook te mooi geweest uh, van het goede voor Van Rijn. Goeie aanval van Ajax. Goed gezien door uh, Bojan Kikic. Die de bal buitenom meegaf aan de opkomende rechtsback. Die uh, ook uh, niet slecht speelt vanavond uh, moet ik zeggen. Deze Ricardo van Rijn. En zijn schot gaat uh, vliegend maar over het doel van Mulder. Erwin Mulder die de bal weer in het spel heeft gebracht. Hey, uh, Lex Immers probeert de bal te koppen. En de bal wordt door Boyders teruggespeeld of Vermeer. Die wat onrustig is in dat doel. Want de bal half raakt. Dan moet uh, onder andere Davy Klaassen helpen in de verdediging. Om de bal weer uh, in het uh, bezit te krijgen. Is het een vangballetje van uh, Frank de Boer? Die hem uh, geeft, wil hem geven aan Jamaat, Maar eerst komt uh, er een dubbele wissel. De andere man is Miguel Nelom. Voor Feyenoord, die erin gaat komen. En de eerste heeft Ronald al genoemd: Samuel Armenteros. Eruit gaat Jean-Paul Boetius. De linkerspits. En de tweede man die eruit gaat. Is uh, nog even wachten. Ja, Joris Matthijsen. Joris Matthijsen gaat naar de kant. Matthijsen eruit. Daar komt Nelon voor. Maar gaat links voorin spelen bij Feyenoord. In plaats van Boetius. Ja, Martinsini gaat centraal spelen. Nelon natuurlijk links achter. Twee redenen, denk ik. Uh, Nelon uh, wat meer... Aanvallende drang aan die linkerkant dan Martin die En Matthijsen staat al op geel. En ik denk dat Koeman geen enkel risico meer wil lopen. Dat er straks nog een gele kaart voor Matthijsen. Ineens uit de zak getoverd wordt van Kevin Blom. Ja, het is nu een beetje schaken. Want nu komt ook Palsen namens Ajax naar de zijlijn. Om straks in te vallen. Ik denk dat Ajax de boel op slot gaat gooien. Ja, en Feyenoord gaat het nu proberen via de bewegelijke Armenteros... die uh, Boetjes dus is komen aflossen... die een paar dagen geleden nog met krant eruit moest. Nederland. zijn eerste voorzet vanaf de linkerkant, is een prooi voor Veldman. Maar hij krijgt hem terug van de Neo-International. En dan speelt uh, Nederland de bal over de zijlijn. En zal Koeman denken, daar heb je niet voor ingebracht, Jochie. Boylussen gaat naar de kant. En hij wordt vervangen door Paulsen. Opvallend, want dan denk ik dat Blind wel uh, achterin gaat spelen. Ja. Links achterin. En dan gaat Paulsen op het middenveld spelen. En zo worden dan de defensieve stellingen helemaal ingenomen. Toch wat last van de arm. Want... Ja, hij zit ingepakt ja, helemaal. Ik ja. wil dit zeggen, ik zie verband onder het witte ondershirt van Boylussen. En daar stond dus onze grote vriend Schaken op de arm. Terwijl er nu iets gebeurd is. In de buurt van Van Beek, daar ligt Bojan Kirkic... En ik heb geen idee wat er gebeurt, Want het gebeurt ongeveer 50 meter bij de bal vandaan. En uh, ook even wat ruzie tussen Martens Indy en uh, uh, Schöne. Wat heeft de grensrechter gezien? Nou, ik denk niet veel. Want Blom kijkt niet naar zijn grensrechter. Eens kijken. Kierkic. Ja. Die, die lijkt wel zijn tegenstander op te zoeken. Ja, uh, Martens Indy. Indy. Ja. En dan is er iets gebeurd. Maar ik, ik, ik zie alleen maar Kierkic richting Martens Indy lopen. Ja. Terwijl de bal niet eens in de buurt is. En dan gaat hij liggen. En nu zegt Van Beek, wat ben je nou toch allemaal aan het doen? In het uh, Rotterdamse Catalaans tegen uh, Kirki. Ja, dat is tegen Dovermans oren gericht, denk ik hoor. Dat denk ik ook. En dus gaat het spel gewoon gelukkig verder. Met balbezit voor Feyenoord. Ja, via Nelson. Uh, die is ingevallen, althans volgens de speaker hier. Want uh, wij weten dat hij Miguel Nederland heet. En <lacht> de speaker riep terecht omdat Nelson zojuist voor Feyenoord in het veld is gekomen. Het is fijn als je dan speaker mag zijn bij zo'n wedstrijd. En je kent je zaakjes niet. Meneer, ga even terug. En uh, ga eventjes uh, goed kijken op de opstelling. Leer lezen in, in elk geval. Goed. 2-1 um, is de stand. Na 77 minuten. Balbezit voor Feyenoord. Via Jordi Klaas hier op eigen helft. Met uh, de paas op Schaken. Schaken buitenom wil Janmaat hem hebben. Maar Schaken loopt zichzelf vast. Heeft Marzel dat de bal via een kluts in de buurt van Van Beek komt. Die de bal meteen uh, geeft. Op Martens Die paast hem in de voeten van Vilena. Die speelt hem meteen door op Nelom. Nelom vanaf de linkerkant met Schöne tegenover zich. Terug naar Vilena. Halverwege de helft van Ajax gaat de bal naar Klaas. Klaas naar Martens Indi. Ja, Feyenoord wil nog wel hoor. 77 minuten gespeeld nog. 13 minuten te gaan. 2-1 Ajax. Uh, Armenteros. Armenteros probeert pellen te bereiken, bereikt half pellen. Pellen probeert de bal door te steken. Maar dan is Armenteros onderweg tegen de vlakte gegaan. En heeft Ajax alweer overgenomen. En gaat uh, iets weer heel erg makkelijk liggen. Die uh, is moe of uh, verlangt naar zijn bed. In ieder geval is er uh, duidelijk iets uh, waar hij uh, naar verlangt. Want hij gaat nu constant liggen. 2-1 staat Ajax voor met uh, balbezit via een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Ik kan me niet voorstellen dat hij naar zijn bed verlangt. Want uh, ik begrijp dat, dat Spanjaarden heel laat gaan eten. Dus wat dat betreft zou dat heel raar zijn. Ja, als, uh, maar niet hè? in de regen. Nee, dat is, uh, dat is waar. Na 78 minuten is de stand uh, 2-1 voor uh, Ajax. En heeft Ajax ook balbezit? Zit via. Uh, uh, nee, is nu kwijt aan schakel. Ik zit naar onze monitor te kijken waar NEC Utrecht op dit moment op wordt afgespeeld. Leuk om te weten, maar als er dus dadelijk een dubieus punt komt. weet dan in elk geval dat wij dat niet meer kunnen terugkijken. Balbezit is er voor Feyenoord. Erwin Mulder. Actualiteit vindt plaats op het veld. Nog 11 minuten en Ajax leidt dus nog met 2-1. Met. Uh... Armenteros die de lucht in gaat, maar van de bal wordt gezet door Veldman. Veldman balbreed op blind, die nu dus linksback speelt. Bal gaat meteen naar voren, komt bij Kierkic terecht. Kierkic met Martens die voor zich. Uh, 1 meter, uh, nou wat zal het zijn, 65 tegen 1 meter 90. Wordt gewonnen door, uh, ja eigenlijk door niemand, want de bal gaat terug. En dan is het eh, toch Feyenoord in balbezit via Nelom. En die speelt hem naar Van Beek. Nog eh, elf minuten. Spannend. Toch bij een 2-1 stand. Kan Feyenoord nog gelijk trekken in die laatste 10 minuten minimaal. Om eh, de eventuele verlenging eruit te halen. Maar Ajax countert. Heeft de bal erover over. Het speelt de bal naar voren. Maar Fischer is niet op dreef vanavond. Speelt de afgelopen zondag veel beter. En eh, het levert slechts een hoekschop op voor Ajax in de tachtigste minuut. Die hoekstop komt straks vanaf de linkerkant van het veld. Terwijl Feyenoord zich organiseert. Ook Pelle komt assisteren in eigen verdediging. En dan gaat Serrero zo op zijn gemakkie naar die corner. Maar die gaat hij hem helemaal niet nemen. Want dat doet Lasse Schön over het algemeen. Maar goed, Serrero meldt zich dan voor een korte variant, zullen we maar zeggen. Daar waar Armenteros ook nog in de buurt staat. En nu Filena, door die actie van Serrero, ook een beetje het, op het gebied uitgetrokken wordt. Geeft dan ook wel wat lucht aan de verdedigers die mee opgekomen zijn. Dan komt die bal van Schöne, 5-meter gebied. Wordt wel gekopt, maar ook weggekopt door Martens Indy. Niet goed verdedigd. En Paulsen. Geeft dan uh, de bal een zwieper uh, mee. Gaat een uh, nou ja, meter of twintig denk ik naast de goal van Erwin Mulder. Die haast heeft en geeft hem is ongelijk. Bal snel naar uh, Armenteros. Niet goed, want uh, Armenteros kopt hem weer in de voeten van Paulsen Rond de middenlijn Scheunen dan vanaf de rechterkant komt naar binnen. Combinatie Kirkic. Snelle combinatie met Serrero. Fischer gevonden aan de linkerkant. Fischer weet de assistentie van Blind. De nieuwe linksachter. Voorzet Blind gepakt door Mulder. Ja, goed gedaan, door Mulder. Ja, ook dat. <laughs> je, verrast verraste me. Ja, ik denk, ik, ik, ik hou je wakker. Ja, nee, ik heb iets verlang naar zijn bed, maar misschien jij ook nee, wel. Nee, nee, nee, nee, nee, okay. nee, nee, nee, nee. Want ik, ik zit te genieten van een spannende wedstrijd in ieder geval. Feyenoord 2 in achter, Ajax 2 en voor. Dus Paulsen kan koppen. En ik zag net bewegingen van Ronald Koeman aan de zijkant. Dat er één op één moet worden gespeeld door Feyenoord. Maar ja, ik zou niet weten hoe ze dat dan willen gaan doen. Dan moet zometeen Martens Indien nog meer naar voren gaan spelen of Nederland helemaal naar voren. Trekken. Ja, dat, gaat gebeuren. dat is nu aan het ja. uh, uh, ontstaan. Nederland meer als middenvelder en Martens in van Beek en Janmaat moeten uh, de, de boel. Achterin droog houden. Als Kierkits de bal over de voet laat glijden. En die bal komt terecht bij Vilena terug naar Mulder. Mulder, lange trap naar voren. Maar daar staan er zoveel groenen daar. En dan staat er eentje nog buitenspel ook. Die komt teruglopen. Dat is Armenteros. En voor dat buitenspelgevalletje wordt nu gevlacht en gefloten. En straks gaan wij ook nog Zichtdorson zien. Dat is mooi. Um, Armin Tillers gaat een beetje in de buurt spelen van, uh, van Pelle. En dan zal Nederland aan die linkerkant uh, dat gat moeten invullen. Oftewel tegen Van Rijn moeten spelen. Ja, zo bedoelde Koeman dat. Van Beek is nu de centrale verdediger. Martens Indi aan de linkerkant. Die moet nu aan de bak overigens tegen Scheunen. Dat doet hij aardig. Nelom geeft assistentie. En dan kan Martensini Indi weer met de bal ervandoor. De aanspelen van Klaas hier. Rechterkant klapt Schaak alvast in zijn handen. Ten teken dat hij hem wil hebben. Maar ja, Blind is nu linksachter. En daar moet Schaak mee afrekenen. En daar heeft hij toch meer moeite mee dan met Boyles in de wedstrijd tot nu toe. Blind is agressief. Komt ervoor, dwingt Schaken tot een overtreding. Oftewel weer op onthoud voor Feyenoord en balbezit voor Ajax. De tijd tikt, de klok tikt in Amsterdams voordeel. Nog een minuut of acht en de extra tijd. En de 2-1 voorsprong voor Ajax door de goals van Fischer en Bojan. en de. Feyenoord goal werd gemaakt door Boetjes. Met Feyenoord in aanval. Nu mogelijkheden als Armenteros aan de linkerkant weg is. Armenteros wordt opgejaagd door Van Rijn. Gaat op strafschopgebied binnen. En daar is Pelle met een mogelijkheid. Maar weer ligt Blind in de weg, notabene. Blind die goed naar binnen geknepen is en in de weg gaat liggen bij Graziano Pelle. Die weinig kansen en mogelijkheden heeft gehad in deze wedstrijd. Maar deze mag je tot een goede mogelijkheid. Tot een goede mogelijkheid rangschikken. Want de bal vanaf de linkerkant kwam terecht bij Pelle. Maar Blind lag in de weg. Overigens, ik zei het al, Sigtorson gaat komen. En Bojan Kierkic, de maker van de tweede goal van Ajax, gaat naar de kant. Ook tweede keuze inmiddels in Amsterdam. Want Bojan Kierkic kreeg niet de voorkeur. Boven Siktersom in de wedstrijd tegen PSV. Nu mag Siktersom de wedstrijd volmaken. Aanspeelpunt natuurlijk voorin. Grote, sterke kerel. En kan eventueel ook verdedigend zijn werk doen. Moet hij nu ook doen. Want er is natuurlijk nog een corner van Feyenoord aanstaande. Dat doet Klaas hier vanaf de linkerkant. Immers de lucht in. Kopt achterwaarts, maar komt naast de goal van de Amsterdammers. Gevaar geweken. Ajax praat even met elkaar. Vermeer neemt de doeltrap. Het is 2-1. Minuut 84 is bijna afgerond. En zal afgerond zijn op het moment dat Kenneth Vermeer de doeltrap heeft genomen. Paul Biedt zich aan en Serrero biedt zich aan. Ja, en Feyenoord neemt dat risico's door achterin dus nu één op één te spelen. Ja, het is natuurlijk een, niet alleen een bekerwedstrijd. Ajax-Feyenoord is een klassieker. En al zou die vriendschappelijk gespeeld worden, wat er niet echt uh, dik in zit. Dan nog zou er heel veel druk op staan. En dat was in deze wedstrijd tot nu toe ook het geval. Balbezit voor Feyenoord. Aan de linkerkant slechte bal van Nelom op arme Teros. Nee, beide heren hebben nog geen... Uh, Invalbeurt waarover lange brieven naar huis zullen worden geschreven. En, uh, want de bal gaat over de zijlijn en Ajax mag gaan gooien. En dan uh, kijkt naar de klok. Nog zes minuten plus extra tijd. Heeft uh, Feyenoord om de 2-8 stand goed te maken. En het zal niet makkelijk worden als uh, de bal naar Zichterson gaat. Maar één actie. Uh, boven maar één keer goed te vallen. En het is uh, zover als Vihelena de bal heeft. En om zich heen kijkt wie loopt er vrij. Klaasie. Klaasie, en jaagt op hem. Maar de bal gaat wel naar Martins die aan de linkerkant. Maar dit is allemaal van Ayers ongevaarlijk. Want het gebeurt rond de middellijn. Filena in de breedte aangespeeld. Staat aan de rechterkant. Serrero komt wat druk zetten. Voorzichtig. Van Beek aangespeeld. Van Beek moet hem dan lang geven. Dat doet hij goed richting Immers. Immers doorkoppen pellen. Maar het is schamper wat Immers doet. Daar kan pellen niks mee. Palsen komt ervoor. Maar Feyenoord houdt wel de bal. Via Martens nu aan de linkerkant van het veld. Een metertje over de middellijn. Martens geeft aan, terwijl hij naar Van Beek speelt. Dat het naar rechts moet. Naar Filena. Filena moet niet te nonchalant worden. Serrero is in de buurt. Bal terug naar Mulder. Die roeit hem dan maar in één keer richting Pellen. Pellen moet het kop nu wel aan. En... Uh, Wint dat? Kopduel, kijkt vervolgens om zich heen. Neemt aan op de borst en geeft mee aan uh, Janmaat. Janmaat op volle toeren. Maar omdat die bal nog onderweg getoucheerd werd, is het voor Blind wat makkelijker geworden om in te grijpen. En dat doet de aanvoerder van Ajax dan ook. Bal gaat over de zijlijn via Janmaat. En uh, dus mag Ajax gooien. Met uh, uh, tijdwinst. Want dat is natuurlijk prettig. Blind ook weer als linksback nu. Uh, een belangrijke rol daar spelen. Het speelt uh, weer een goede wedstrijd. Zowel op het middenveld als. Back. En dat zal Louis van Gaal. De de grote baas van het Nederlands elftal. Uh, goed doen, neem ik aan. Als uh, de aanvoerder, Deli Blind, de bal naar voren heeft gespeeld. richting Sichtorson die uh, zijn, uh, zijn eerste duel wint. Maar dan tegen de vlakte gaat. in een normaal gevecht met Van Beek. De matchwinnaar dus afgelopen zondag. tegen PSV. Sichtorson na een van de weinige echte mooie aanvallen van Feyenoord. via uh, onder andere Schöne die de voorzet gaf. Nu gaat de bal over de zijlijn. via Samuel Armenteros. en mag Ajax gaan gooien. En Ajax neemt daar logischerwijs na 86 minuten en 13 seconden met een 2 1 voorsprong de tijd voor. Ricardo van Rijn met name doet er even over om die bal te gaan halen. Staat nu een meter of 10 voor de middenlijn klaar om in te gooien. Loopt nog een meter of 2 en gooit dan richting Siktersson. Die zich op een of andere manier wat vrijheid heeft verworven. Blom weet wel op welke manier, want hij duurde Martens in die weg. Dus fijn Feyenoord de vrije trap. Ja, in deze fase zul je wat opportunistisch moeten spelen... Kan ook al met uh, Immers en uh, Pelle eigenlijk voorop. Het gaat toch weer in de breedte richting Van Beek. En die speelt vrij. Ik zie een maanmannetje bij mij voorbij langslopen. Uh, collega Fleur met uh, een zender die zo snel mogelijk de interviews na in afloop zal hebben. Als uh, Immers de bal ja, met een hakje probeert bij een, uh, een medestander te krijgen. Maar de bal gaat over de achterlijn met hoongelag van de fans van Ajax. Want het gebeurt aan de kant van de F-side en vak 4-10. Zoals dat uh, heet het uh, zogenaamde sfeervak. We gaan nog een wissel krijgen bij Feyenoord. John Gossens gaat komen en eruit gaat Vilena. John Gossens nog voor de laatste. Ja, wat zal het zijn? Drie minuten plus extra tijd. Dus zeg maar een minuut of zes. Kan John Gossens, de linkspoot, nog even komen bij Feyenoord. Ik vind het altijd leuk om te vertellen waar Jaap Stam is. Die uh, passeert ons ook zojuist. Die is weer op weg naar de kleedkamer. Dat zullen nu geen harde woorden zijn, denk ik. Als Feyenoord het balbezit heeft via Van Beek terug naar Mulder. Absoluut de slotfase van deze klassieker die spannend was. Niet meer dan dat. Nou goed, misschien in het begin van de wedstrijd. Maar zeker naarmate de wedstrijd vorderde is het meer een gevecht geworden dan een echte voetbalwedstrijd. Armenteros geeft de bal mee aan de linkerkant. Voorzet van Goosens, Net binnen de lijnen geplukt door Vermeer. Die het eigenlijk ook niet zo heel erg druk heeft gehad in de tweede helft. Maar wat hij deed, eigenlijk prima heeft gedaan. Goosens moet dus de aanvoer gaan verzorgen. En dan zullen daar daar Pelle Armenteros en Emers die er allemaal een beetje met z'n drieën voorop staan van moeten profiteren. In een fase waarin opportunisme hoogt viert. lange bal van Vermeer op het hoofd van Van Beek. En dan pakt Arix over via Celero. Maar het heeft toch tot de 68ste minuut geduurd voordat het publiek zich ging uh, laten horen. De bal van Blind voor het doel. Weggewerkt door Martens Indy. Opgevangen door... Paulsen. Maar Paulsen zijn is niet goed gaat over de zijlijn. En dat is een soort van icing bij het ijshockey. Want de bal is helemaal achterin bij Feyenoord over de zijlijn gegaan. En dan zegt Blom ja je kan wel naar voren lopen uh, Janmaat maar daar moet je stoppen. Nu moet je gooien. Dat deed Janmaat ook. En speelt de bal richting Pelle. Pelle richting uh, schaken. Maar er was een overtreding begaan door Denswil op het moment dat Pelle wilde pasen. En dus krijgt Feyenoord een vrije trap in de voorlaatste minuut van de wedstrijd. Plus extra tijd gaan we nog krijgen. De lange bal van Van Beek gaat richting wie? Richting ja, eigenlijk, uh, uh, Immers. Die kan wel koppen, maar die kopbal die komt in de handen terecht. Van de geheel in het geel gestoken Kenneth Vermeer. Kenneth Vermeer, balletje aan de voet. Nog een keertje een stukje dribbelen. Dan komt Schaken en dan pakt hij hem op. Die doelman van Ajax en geeft hij mee aan Deli Blind. Dat is een goede keuze. Terwijl Bojan nu wordt gekozen tot man of the match. Ja, dat is ook een soort opportunisme als je ja. de winnende maakt. Ben je man of the match. Is hij de beste? Nee, ik denk dat dat deed. blind was Ja, absoluut, absoluut Maar goed, die heeft nu ook de bal aan de linkerkant. Geeft hem aan Serrero. Weer blind. Halfweg de helft van Feyenoord. Goeie actie richting Serrero. Die dan een bodycheck krijgt vergeleken met Neymet Kusebu van gisteren. Alleen tussen twee spelers mag het. Blind weer met een voorzet. Weggekopt door Van Beek. Maar Ajax vangt weer op. Nee, Feyenoord kan in die slotfase geen vuist meer maken. Ik denk dat Feyenoord zich nu. Puur moet gaan richten op de competitie. En dat Ajax verder gaat in dit bekertoernooi, Want uh, daar is Fischer. Speelt ziektogson aan. In de 16. Naar de grond. En nee, zegt Blom. Oh, nee, nee, nou, Volgens mij werd hij ook niet geraakt. Nou, dat kan. Dat Volgens kan. mij schoot hij in de grond. Dat kan, maar... dat kan. Maar laten we zeggen dat Van Beek wel de schijn tegen heeft. Dan, <laughs> ja. Op zijn uh, Maar goed. Maar wel... die wordt ook amper geprotesteerd. Ge nee, nee, maar we hebben... Uh, we hebben de herhaling weer, Die dus we kunnen, we kunnen even kijken. We hebben een groot scherm. Kijk u even met ons mee, dames ja, en heren. De, de bal komt nu bij Siftorson. Nee, er is inderdaad niks aan de hand. Nee, hè? Nee. nee, nee, nee. Goed, dat is uh, dus mooi. Vier minuten extra tijd. Dat heeft Feyenoord nog over om iets te doen aan de 2-in-achterstand. Met uh, balbezit wel voor Ajax via Palsen. Palsen naar uh, Blind. Blind uh, aan de linkerkant. Ziet uh, schaken komen. Nou ja, de boer staat zich hevig op te winden. Ja, die wil gewoon die beslissende goal maken natuurlijk. En zijn spelers doen niet helemaal wat hij op dit moment van uh, zijn spelers verwacht. Paulsen zeker niet, want die paas naar blind die mee opkomt. Maar doet dat onzorgvuldig. Andere kant staat uh, Koeman, handen in de zakken, maar even zo driftig. Met uh, de bal naar Pelle. Pelle trapt dan tegen de voeten aan van Denswil. even been van uh, de verdediger van Ajax. En een vrije trap voor Feyenoord. Als er vier minuten extra speeltijd... Nou, ik denk zo'n een beetje nu ingaat. Nou ja, dat is al... Uh, ja. Is al wel even uh, ingegaan? Al, uh, ja? even ik heb uh, de wisseling van de wacht vermist. Nou, ja, dat maakt niet uit. Het is uh, de vrije trap van John Groos. vanaf de rechterkant met het linkerbeen. Pompen richting het strafschopgebied. Richting Pellen. En Immers. Immers komt de bal. Komt de bal aan de rechterkant bij Theos terecht. Maar die kan niet... De bal onder controle krijgen. Er wordt de bal heel hard weggetrapt. En opgevangen door Klaasie. Weggetrapt uit de verdediging van Ajax. Klaasie nu weer pompen richting Pelle. Richting uh, Immers. Immers kan niet koppen. En dan is Ajax weg aan de linkerkant. En gaat daar de doodsteek komen. Serrero alleen op de keeper af. En schiet de bal onder de keeper door in het doel. En het is afgelopen zoals AZ dat vorig jaar deed hier in de arena tegen Ajax. Op het laatste moment met Elty door de 3-0. Doet Ajax het nu. Uh, in de allerlaatste seconden van deze wedstrijd tegen Feyenoord. 3-1 door Serrero die de bal onder keeper Mulder doorschuift. En je ziet een berustende Ronald Koeman op de bank. De competitie, daar gaan wij aan denken. En de beker is over en uit in de kwartfinale. Ja, de deur stond wagenwijd open. Dus dat is niet zo, uh, zo heel gek. Uh, Feyenoord zegt alles op alles. En dan is een goed geraakte bal vanuit de Ajax-defensie dus al snel een prooi voor een doorgelopen middenvelder. In dit geval Serrero. Ja, Mulder twijfelt nog wat en heeft dan ook nog de pech dat die bal door zijn benen gaat. Maar ja, die moet ook een keuze maken. Op deze manier belandt de bal voor de derde keer achter Erwin Mulder. Was het nodig? Um, voor Feyenoord om deze wedstrijd te verliezen. Nou, dat antwoord gaan we straks krijgen in de microfoon van Rob Fleur. Ik denk al voorhand te zeggen van niet dat Feyenoord de mogelijkheden heeft gehad... om er toch nog iets meer een wedstrijd van te maken. Uiteindelijk moet je concluderen dat Ajax misschien toch wat verder is dan het huidige Feyenoord. En dat het dat met name in deze wedstrijd in de kwartfinale van de Beker heeft uh, laten zien. Er worden fakkels ontstoken. Ja, er kan nu niets meer mis hier in uh, Amsterdam... Feyenoord gaat zich inderdaad op de competitie richten. Veldman speelt de bal nog eens naar Denswil En Denswil houdt het balletje even onder de voet. Om Feyenoord nog een beetje uit te dagen. Maar ja, die trappen er ook niet meer in. Nee. Die gauw je ook geen energie meer in deze wedstrijd. Als Blom verstandig is, want iedereen staat stil. Feyenoord hoeft de bal niet meer te hebben. Ajax hoeft de bal niet meer te hebben. Fluit maar af. Het is echt gedaan met deze wedstrijd. Van Meer schiet de bal nog een keer naar voren richting Siegdorson. En die verliest het wel van Van Beek. Die overigens best een nette wedstrijd heeft gespeeld. Hoor. Van Beek als centrale verdediger. Overigens geldt dat ook aan de andere kant voor de andere invallen voor Denswil, Want Pelle uh, heeft toch weinig kansen kunnen krijgen bij de twee centrale verdedigers van Ajax. Ajax om een keer in de aanval. Klaas die, uh, onderschept die aanval. Speelt de bal op uh, Jan Maat. En dan is het afgelopen. Gaat Feyenoord naar de halve finale. Uh, naar de uh, naar huis. Zonder iets ook in handen. Want Ajax wint met 3-1. Boetius zorgt er nog voor de voorsprong voor Feyenoord. Maar Fischer, Kirkic en Serrero zorgen voor de 3-1-eindstand. Straks zetten we alles nog even op een rijtje... en hopen we ook de eerste reacties te krijgen vanuit de Arena. Dat doen we na het uitgestelde nieuws van 10 uur.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 Dit is Radio 1. Het is bijna zes minuten over half elf. Freddy van met het NOS-journaal. De politie heeft een man aangehouden... die achter de bedreigingen van burgemeester Abutaleb van Rotterdam zou zitten. De man van 32 zit op last van de rechter... in een psychiatrische kliniek in Oost-Nederland. Vanuit die kliniek zou hij gisteravond Abutaleb ernstig hebben bedreigd. Maar over de aard van die bedreigingen wil de politie niet zeggen. Vannacht werd wel het huis van Abutaleb bewaakt.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 Vanuit haar cel riep oud-premier Timoshenko op tot een volksopstand. Klitschko dreigde met een offensief... als president Janukovic morgen niet aan de eisen van de oppositie tegemoet komt. Er is geen andere uitweg, zei hij op het onafhankelijkheidsplein in Kiev. Klitschko had met twee andere oppositieleiders vanmiddag spoedoverleg met Janukovic na de dood van een paar demonstranten, maar dat heeft volgens Klitschko niks opgeleverd. Ajax heeft met 3-1 van Feyenoord gewonnen. En NEC heeft de halve eindstrijd van de KVB-beker gehaald. Door thuis met 1-0 te winnen van FC Utrecht. Het weer, regen en landinwaarts mogelijk natte sneeuw. Vannacht is het 2 tot 0 graden. Morgen, vooral in het zuiden, wat regen en 4 tot 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl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 En dan is langs de lijn nog tot 11 uh, uur... zometeen natuurlijk de reacties vanuit de arena... en ook reacties van uh, de andere wedstrijden. Hans Kraaij junior die komt ook nog even voorbij. Die werden eerder vanavond uitgeschakeld met zijn JVC Kuik... door Pek Zwolle. Het werd maar liefst uh, 5-1. En van Freddy van Tijnen hoor die bal. de andere uitslag. NEC FC Utrecht 1-0. NEC dus door. Eerst gaan we naar Italië, want Italiaanse voormalig wielrenner... Danilo Di Luca heeft vanavond gepraat over zijn dopingverleden... en over het dopinggebruik in het peloton. Di Luca gaf een interview in het televisieprogramma Lelene. Lene. Uh, Di Luca is uh, voor het leven geschorst toen hij in april 2013... vlak voor de start van de Ronde van Italië voor de derde keer voor de derde keer in zijn loopbaan... op het gebruik van doping werd betrapt. Edwige Zedij, correspondent in Italië. Goedenavond, je hebt het interview gezien. Um, ja. Er was al het een en ander uitgelekt... in de Gazette de della Sport. Um, bovendien dat hij uh, al twintig jaar lang heeft gebruikt. Ging het vanavond vooral over hemzelf? Ook, ook, of ook over de dopingperikelen... in de wielerwereld in het algemeen? Allebei eigenlijk hoor. Ze hebben hem heel precies gevraagd hoe het werkt. Hoe hij het gebruikte, wat het met hem deed. Maar het ging ook over de sport in het algemeen. En natuurlijk dat volgens hem bijna iedereen doping gebruikt. Hmm. Heeft u ook specifiek nog uh, een namen genoemd? Nee, naam heeft hij niet genoemd. Maar hij zegt wel dat van de 250 renners in de Giro d'Italia bijvoorbeeld... volgens hem 90% gebruikt. Uh, en de overige 10% die is niet geïnteresseerd in die wedstrijd op dat moment. En dat is de reden waarom ze daarom niet gebruiken. Uh, hij zegt dat het onmogelijk is om de Giro d'Italia... om dan bijvoorbeeld bij de eerste 10 te eindigen zonder doping te gebruiken. Dus de winnaars die hebben allemaal gebruikt. Ja, heeft hij het gehad over uh, wat voor soort doping? Het gaat over Epo uh, met name. Hij heeft nog andere dingen genoemd. Maar daar ging het toch wel vooral over. Ook omdat dat uh, wat hij gebruikt heeft natuurlijk. En omdat dat iets is wat in de wielrennerij uh, heel veel gebruikt is. Er waren er nog twee uh, opmerkelijke zaken. Um, uh, de eerste is de mechanische doping. Uh, dat houdt in dat, dat er een klein motortje... Uh, Cancellara, dat voor gerucht ging al bij Cancellara geloof ik uh, een jaar of wat geleden. Dat ja. er een heel klein motortje in de fiets zou zitten bij sommige renners. Daar heeft hij ook iets over gezegd hè? Ja, uh, die Luca is inmiddels zelf uh, fietsenmaker of fietsenverkoper. Dus hij weet heel goed waar hij het over heeft. Hij zegt, natuurlijk: het is mogelijk. Uh, het werd ongeveer vijf jaar geleden uitgevonden. En ze zijn er eigenlijk pas nu de laatste tijd op aan het, uh, aan het letten, zeg maar. Dus hij sluit niet uit dat iemand het in die beginjaren uh, wel heeft gebruikt. Hij vermoedt dat, want uh, hij zegt soms zie je echt zo'n sterk verschil... In, in snelheid, in kracht, dat je dat niet meer uh, op, op doping kunt toeschrijven. Zeg maar. Dus hij heeft er geen bewijs van, maar hij vermoedt het wel... en hij zegt dat het goed mogelijk is dat het inderdaad gebruikt is. Maar ook daarbij heeft hij geen namen genoemd? Geen namen genoemd weer, ja. ja. En dan een tweede opmerkelijke zaak, er zouden wedstrijden zijn verkocht... Ja, yeah, dat uh, geeft hij ook toe. En uh, luister maar even mee, daar zei hij dit over. Sì, che succede? Magari c'è un corridore che si sente più forte degli altri, parla con un altro corridore che non è un suo compagno di squadra, e gli dice: Ti do tot se mi tiri la volata. oppure ti do tot se mi vai a prendere quello che scatta. Te l'hanno proposto? Sì, l'ho fatto. E ti hanno pagato? Sì, mi hanno pagato. Ja, dit wat, wat, wat, is prachtig, maar die Italiaans is niet zo sterk. En een, dat van jou ongetwijfeld veel beter? Ik heb het bijna niet gehoord. Ik weet wat hij gezegd heeft. Hij heeft gezegd: als je um, wat er gebeurt is, vlak voor het einde van de wedstrijd bijvoorbeeld, blijf je met een kleine kopgroep over. En dan gebeurt het een beoogd, naar iemand die denkt dat hij uh, wil winnen. Dat hij geld aan iemand van een ander genoeg om bijvoorbeeld te sprinten of om juist uh, iemand te gaan terughalen die wil ontsnappen. En hij geeft toe dat ze hem dat ook hebben aangeboden... en dat hij ook geld heeft geactiveerd. Dus dat is gebeurd. Ja, ik, uh, ik, ik, ik snap het. De verbinding uh, wordt wat minder. Uh, de hoofdzaken hebben we behandeld. Uh, uh, Eén slotvraag nog, om te kijken als de verbinding het houdt. Uh, hebben zijn uitspraken nog gevolgen voor hem? Jazeker, volgende week donderdag mag hij al meteen voorkomen voor de procureur antidoping. Die wil precies weten waar hij het nou over heeft, want we hebben inderdaad geen namen gehoord, maar wij hebben wel stevige beschuldigingen geuit. En dat mag hij nu eens even voor de procureur antidoping herhalen goed, dankjewel. Dat was goed te volgen. Hedwig Zeedijk was dat over het interview dat Danilo Di Luca vanavond heeft gegeven op de Italiaanse televisie. Zometeen de reacties uit het bekervoetbal is naar de volleybalsters van Sliedrecht, want die hebben zich voor het eerst in de clubhistorie geplaatst voor de kwartfinales van een Europees bekertoernooi. Het Israëlische Haifa werd met 3-0 verslagen. Dezelfde score die ook vorige week in de uitwedstrijd werd behaald. Sliederrecht begon dus op haar gemak aan deze historische wedstrijd, waar ook verslaggever Floris van Hoorn ging kijk. Goedenavond. Goedendag. Onder welke naam kunnen wij je vinden? Den Bregen. Ja. De kaartje komt later meneer, die zijn nog uh, onderweg. Nee, dat heb ik al. Oh, hij heeft al een kaartje, nou dat is helemaal goed. <laughs> okay. Kees Boer, de voorzitter van Sliedrecht. Dit is een mooie dag voor de club. Dit is een hele mooie dag vandaag. Uh, we spelen de derde ronde Europees volleybal. En uh, ja, dat is al historisch voor ons, maar uh, er zijn behoorlijke kansen om uh, nog een volgende ronde te halen. Dank u wel. Hey, Mijn koffie alsjeblieft. Appie Krijnsen, de coach van uh, Sliedrecht. Ik hoor u net zeggen, ja, ik ben dood op van de zenuwen. Dat kan toch niet met een 3-0 voorsprong <laughs> in de uh, eerste wedstrijd? Nee, nee. nee ik, ben, uh, ik ben eigenlijk nooit meer zenuwachtig. Dus wat dat betreft, uh, nee, de, de, dat stadium ben ik voorbij. Dat doe ik niet meer aan. Hoe ontspannen is deze dag voor u? Ja, erg ontspannen. Je ziet het ook aan het team. We hebben een hele goede prestatie neergezet in Israël. Um, het zou gek moeten gaan als wij vandaag verliezen. Naar Limassol, AEK Athene voor de derde maal. Dames en heren, jongens en meisjes, voor nu vrienden en vriendinnen. Hartelijk welkom in de stop. Het is leuk als we een rondje verder komen, zegt u. Wat voor boodschap geeft u dan de spelers mee straks als ze de, de zaal ingaan? Oh nee, wij, wij willen zo goed mogelijk spelen. Wij hebben hier een fantastisch publiek. En ook al hebben we het idee dat we moeten kunnen winnen. Dan willen we wel een hele mooie wedstrijd voorschotelen. Dat verdient dit publiek. Dat is echt euh, warm, vol, een volle zaal, euh, enthousiast. Die komen voor een mooie wedstrijd. En ik vind dat ook een plicht voor een sporter. En de wedstrijd is begonnen. Esther van de conserveerde voor Sport. Aanval van, van Sport. En gelijk, Seria het is 1-0. Nou weet iedereen van het voetbal, van hoe ver je komt, hoe rijker je wordt. Hoe is dat met volleybal? Nee, bij het volleybal zijn er geen prijzen. Er is geen prijzengeld. Alleen de eerste plaats in de Challenge Cup levert een bescheiden prijs op. Verder betalen we onze eigen kosten. Reis- en verblijfskosten zijn vooral de, de grote uh, posten die we betalen. Maar er is uh, geen enkele vorm van prijzengeld. Hoe begroot je zoiets? Wij begroten altijd 2,5 ronde, ronde. en ronden, drie ronden. En tot nu toe hebben we een aantal seizoenen gehad dat we niet verder kwamen dan twee of drie ronden. Dus uh, ja, tot nu toe is dat een jaar of vijf uh, zo gelopen. Nu uh, vinden we het sportief fantastisch om in een vierde ronde te komen. Maar uh, ja, financieel uh, heb ik vertrouwen dat sponsors dat ondersteunen. Kirsten Knip, een van de speelsters van Sliedrecht. Jij maakt ook deel uit van Oranje. Hoe belangrijk is zo'n ervaring voor jou... Uh, ja, heel belangrijk. Uh, ja, we spelen natuurlijk in de Nederlandse competitie en het is niet het allerhoogste niveau. Er zijn een aantal teams die uh, nou, voor ons lastig zijn. En uh, verder tegen de onderste teams is het voor ons gewoon heel makkelijk. Dus dit soort wedstrijden hebben we wel nodig om zeg maar, het niveau hoog te houden. En om uh, de Europese ervaring uh, mee te maken. Met wat voor gevoel begon je aan deze wedstrijd? Dat denk ik ook eventjes aan de ambiance waar je dan uh, in terecht komt. De hal hier. Ja super. Als je het vergelijkt al helemaal met vorige week, euh, dan komen we in een hal met, nou ja, twintig man publiek waarvan de helft van ons is. En euh, ja, Dan kom je hier en dan zit het helemaal vol en het euh, lawaai en dat is echt, het is echt super om zo'n publiek achter je te hebben. Dat is echt heerlijk. Dames en heren, mag ik u hartelijk danken voor uw komst naar Spokhaal De Stoep. We zijn nog steeds niet klaar met het Europese volleyball. Er komt weer een ronde aan. Volgende avond, dank u wel en graag tot de volgende keer. Ja, het Europese avontuur van de volleybalsters van Sliedrecht. Ik had u eerder vanavond al beloofd dat we nog even terug zouden komen... op Pek Zwolle tegen JVC Kuik. 5 1 overwinning voor Zwolle, terwijl de amateurs van Kuik... toch met een goed gevoel richting die wedstrijd gingen. Reden om maar eens even na te praten voor Frank Wielaerts... met een ongetwijfeld teleurgestelde trainer van Kuik, Hans Kraai junior. De jongens hebben zoveel meer verdiend...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 De meesten stonden wel strak van de spanning. Er, er was er eentje vanaf de eerste seconde die gewoon uh, liet zien dat het een echte kerel is. Of, of uh, dat hij gewoon nergens last van had. Dus, dat is Jorrit Rits. En, zeg ik, bij, om... ja, ja, en uh, onze spits had ook niet al te veel. last van Centrale verdediger zeg ik even bij. En onze spits had ook niet al te veel last van zenuwen. Die heeft in ieder geval de mooiste goal vanavond gemaakt. Ja, maar deze man is zo verschrikkelijk goed. Wat een slaapmuts in Nederland allemaal, zeg. Wat een ongelofelijke slaapmutsen zitten er in Nederland. Deze man is zo verschrikkelijk goed. Nou, hij heeft het hele spul vandaag een snipperdag genomen, maar morgen ook. En er staat een feestje gepland. Komt dat feestje dan op? Uh, ik zal er uit respect voor de jongens uh, een, twee biertjes drinken, maar... Nee, ik ga, niet, uh, ik ga niet, de nacht, uh, niet de hele nacht feest vieren. Zij wel, denk je? Ah, dat, dat gun ik ze van harte, maar... Weet je, daar, daar ben ik ook te oud voor geworden om een hele nacht met uh, jongens van 21, 22 feesten te vieren. Maar ik gun het ze wel van harte. Dus ik hoop dat ze het heel veel plezier hebben. We drinken twee biertjes mee en dan uh, gaan we netjes naar huis. Want ik ben al tien jaar netjes getrouwd. Dus ik, ik hoef ook niet meer achter een kantinejevrouw aan of, of, of de, de vrouw van de lijnen trekken. Want uh, trouwens, die heeft uh, tegenwoordig... Het zijn wel de moeite waard, begrijp ik. Jawel, maar het is jammer dat ze momenteel een beugel heeft. Dus denk ik, ik laat het ook maar even gaan. <laughs> Dankjewel, jongens. Okay. Ja, moet ik nog zeggen wie dit was? <laughs> Uh, Frank Wielaert, laat ik die er maar afkondigen. Goed, we gaan naar uh, ajax Feyenoord. Uh, vanavond, u heeft het uh, wellicht meegekregen. Het is uh, 3-1 geworden voor, uh, voor Ajax. 0-1 werd er door Boetius. 1-1 door Fischer. 2-1 door Kirkic. En 3-1 in de slotfase door Serrero. We gaan, zoals gezegd, naar de Arena. Rob Fleur in gesprek met een van de Ajax-ieden. Johan Veldman, gefeliciteerd met de 3-1 zegen in de beker. Maar het was even moeilijk in het begin. Ja, vooral eerste helft. Uh, ik denk dat zij eerste 25 minuten, 30 minuten wel uh, de bovenliggende partij waren. Maar uh, ja, ik weet niet. Op een gegeven moment, uh, ik had ook volgens mijn duel. En uh, ging het publiek erachter. En uh, nou, je zag dat we uh, eind eerste helft gewoon uh, beter waren. En dat hebben we denk ik tweede helft doorgezet. Gelijkmaker kwam op een goed moment. Ja, we hadden nog een kans volgens mij gelijk daarna voor die 2-1. Ja. Dus zeg maar dat je die, die dan niet maakt, ga je toch wel lekker de kleedkamer in. Maar we zeiden tegen elkaar, gewoon doorgaan zoals het laatste kwartier in de eerste helft. En uh, ik denk dat we wel, dat we wel gedaan hebben. Hoe moeilijk was het uh, met, met Pellen in de spits bij de tegenpartij? Want ja, wil en jij, om en om, was het de afspraak één ervoor, één erachter? Ja, ja, of uh, één duel en één erachter, ja. Eigenlijk één duel, één erachter, zodat hij, uh, als hij dok op, dat hij voor die tweede is. En uh, ja, ik denk dat ze niet heel gevaarlijk zijn geweest. Ik, ik zag wel, ze zoeken pellen eigenlijk 9 van 10 keer. En hij is wel balvast, hele sterke spits. En, uh, maar ik denk dat ze niet echt, omdat ze hem speelden ook vooruit konden. Dus dat deed wel goed. Was de 2-1 beslissend? Nee. Tenminste, ze waren daarna niet echt gevaarlijk. Maar uh, 2-1 blijft 2-1. En als je die 3-1 maakt zoals nu, je zag het ook gelijk. Ze gingen inzakken en ze wisten dat het eigenlijk over was. Jullie willen graag de beker winnen, want die hebben jullie al, uh, al een hele tijd geleden niet gewonnen. Ja, dat klopt. Ik weet niet precies. Misschien weet jij dat beter dan, mij, dan ik dan, maar... Uh... Nou, in geval, de trainer heeft hem nog nooit gewonnen. Als trainer. Nou, laat Frank we... de Boer. Ja, ik ook nog niet. Dus uh, ja, of het nou voor de trainer is of, uh, of voor mij. Uh, wij willen hem allemaal winnen. Ja. Joël Veldman was dat van Ajax. Meteen hopen we ook nog een Feyenoord er even kort aan het woord te laten... als dat allemaal nog voor 11 uur gaat lukken. Die andere wedstrijd, NEC FC Utrecht. 1-0 door Vermeijl. Bleek de winnende goal te zijn. Napraten doet Pas met de trainer van NEC, André Janssen. Zo krijgt zo'n seizoen ineens toch wel heel veel glans. Uh, is dat al nog steeds onverwacht? Of hou je er al rekening mee dat het allemaal ineens weer jullie kant op rolt? Uh, nou ja, de, de, rekening mee houden is een, is een groot woord. En, uh, maar het is wel denk ik uh, een gevolg van, uh, ja, van hoe we bezig zijn uh, met z'n allen. En uh, het, is, het komt niet echt heel onverwacht. Want de laatste wedstrijden voor de winterstop hebben we denk ik al, al prima wedstrijden gespeeld. Ook, uh, Enkele wedstrijden gewonnen. Uh, de voorbereiding op, uh, op de tweede seizoen zelf was, uh, was prima. Met uh, wedstrijden ter rest in Mainz en Wildoor-Bremen. En uh, goed, dan moet dat wel onderstreept worden hoor, in de seizoenstijd. En tegen Den Haag was dat prima. Uh, met, met winst. En dan is dat eigenlijk een bevestiging uh, op de manier zoals ze bezig zijn. En vandaag lieten we ook eigenlijk. Zien dat we zien ja, dat we heel graag willen. En, uh, 2013 achter ons gelaten hebben. 2014 een prachtig jaar wordt, hopelijk. Wat was vanavond het grootste verschil tussen NEC en Utrecht? Uh, nou, weet ik niet. Ik denk dat we... Mag ik een voorzetje geven dan? Ja, doen we. Jullie hadden door dat het uh, ging om een plaats... bij de laatste vier van het bekertoernooi. En zij volgens mij niet. Nou, ze zullen het ongetwijfeld uh, doorgehad hebben, denk ik. Maar we hebben, we hebben getracht om, uh, om, om uh, agressief te spelen. Om uh, met druk vooruit te spelen. Af en toe wat, uh, wat inzakken. Uh, om ruimte achter de laatste linie te creëren... maar dan ook wel proberen zoveel mogelijk druk op de bal te houden. Ja, dat zijn zaken eigenlijk die prima gelukt zijn. We zijn uh, in de omschakeling zijn we een aantal keer heel gevaarlijk geworden. We hebben prima kranzen, veel kansen gecreëerd. Ja, wat we ons kunnen verwijten is dat we er niet meer gemaakt hebben. Maar uh, voor de rest ben ik daar zeer tevreden. over. Anton Janssen, de trainer van de NSC. Goed, AZ is door, NSC door. Pex Zwolle door naar de halve finale. En Ajax door. En Feyenoord dus niet. Het kwam met 1-0 voor, maar ligt eruit. Rob Fleur praat nu na met een van de verdedigers van Feyenoord. Della Janmaat, jullie beginnen heel goed als Feyenoord. Je komt met 1-0 voor. Wat gaat er dan mis? Nou, we stonden niet meer goed in de organisatie... En... We liepen te veel naar voren, denk ik, op een bepaalde momenten. We stonden heel compact op het begin. Ja, dan weet je, als we een heel veel ruimte krijgen, dan zijn ze gevaarlijk. Jullie beginnen goed. Je krijgt eigenlijk al in tweede minuut, derde minuut een kans. En daarna kom je voor op 1-0. En is er eigenlijk geen faaltje en dan? En op een gegeven moment is het, lijkt het wel over. Nou ja, wat ik zeg, bij 1-1 is er ook nog niks aan de hand. De tweede helft uh, probeerden we eigenlijk hetzelfde te doen als de eerste helft. Begonnen jullie weer goed? Ja, dus daarom. En uh, ja, op het besliste moment... Uh, dan we hun toch te veel ruimte en uh, ja, over het algemeen hebben we een beter gespeeld. Is die 2-1 dodelijk? Ja, natuurlijk. Ja, dodelijk niet, maar het is wel een domper. Natuurlijk. Uh, we proberen zo snel mogelijk natuurlijk gelijk uh, uh, te staan. En uh, ja, vanuit daar uh, proberen we nog wat toe te slaan. Maar als we hun 2-1 maken, ja, dan weet je dat het lastig wordt. Uh, maar goed, we hadden nog een kans, dacht ik, met, uh, met Ruben. Uh Ruben schaken. Ja, dus uh, ja, als je een beetje, met een beetje geluk maak je nog de 2-2. En dan uh, gaan we nog misschien de verlenging in. Maar goed, het uh, mocht niet zo zijn. Op een gegeven moment moest je dan gokken. De 3-1 is van statistische waarde, moet ik hem zo noemen. Ja, nee, klopt. Dat is... Uh, dat ik er niet meer zo fout. Komt het hard aan? Ja, natuurlijk. We willen liever door. Uh, we hadden het in de half finale willen staan. En natuurlijk komt het dan hard aan. Uh, maar goed, we moeten door. Uh, ik denk dat Ajax nog wel over het algemeen verdiend gewonnen heeft. Dus... Uh, ja, we moeten door naar zaterdag. Deryl Maat gedesillusioneerd. Frank de Boer is ongetwijfeld vrolijker. Zij spelen een spelletje op de counter. Nou, dan is het ook heel lastig. Je weet dat het vrij en het een goed georganiseerd team is. Nou, wij, konden, wij waren op dat moment niet bij machten zeg maar, om juist de, de vrije man te vinden. We konden niet zeg maar, door de, de tweede fase komen. Dan nou, leden we balvlies en zij zochten daar heel snel de counter. Dat zag je ook. Het inspellen van uh, pellen en dan de diepgaande van, uh, diepgaan van uh, schaken en van Boetjes. Dan nou, kwam ook de eerste goal uit uh, natuurlijk. van hen. Ja, daarna hebben, uh, hebben ze ook nog een paar keer uh, die uh, kansen gehad om uh, misschien wel 2-0 te maken. Wij hebben ook in de eerste helft kansen gehad om uh, gelijk te maken en uiteindelijk maken we die gelijk maken en dan kan Victor hem ook zijn tweede direct maken daarna. Maar we hadden echt moeite om uh, doorheen te komen. Op de, in de rust hebben we de poppies iets anders in de, op het middenveld gezet. En toen zag je ook dat we eigenlijk aan het voeren kwamen. Frank de Boer van Ajax was dat. Zometeen na 11 uur met het overmorgen. Gepresenteerd door Herman van der Zand. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag.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 Dit is Radio 1.